Zij krijgen de prijs voor een onderzoek naar hoe een cel in het lichaam zijn transportsysteem organiseert. Nobelcomité maakte de toekenning zojuist bekend. Later in de week volgen de categorieën natuurkunde, scheikunde en andere wetenschappelijke disciplines. Volgende week volgt de bekendmaking van de prijs voor de economie. Het betalingsplatform iDeal kampt sinds 10 uur vanochtend met een storing. Mensen die op internet iets willen afrekenen... krijgen mogelijk een foutmelding te zien. Het is niet duidelijk of er sprake is van een technische storing of van een hack. iDeal kampte dit voorjaar met meerdere DD-DOS-aanvallen. Servers van de dienst werden met zoveel data bestookt dat ze onbereikbaar werden. 25 hartpatiënten krijgen deze week de kleinste draadloze hartmonitor ooit geïmplanteerd. Hiermee kan sneller en beter onderzoek mogelijk worden gedaan... naar onverklaarbaar flauwvallen en hartritmestoornissen. De monitor is maar 1,2 kubieke centimeter groot en wordt vlak onder de huid aangebracht. Vorig jaar waren 200.000 Nederlanders slachtoffer van identiteitsfraude via betaal- of pinautomaten of via het internet. Dat is anderhalf procent van de Nederlandse bevolking, zegt het CBS. Vooral hoger opgeleiden krijgen vaak te maken met de fraude. Volgens het CBS komt dat onder meer doordat hoger opgeleiden vaker aankopen doen via internet. Het weer, geregeld zon, het wordt een graad of 17. Morgen hetzelfde, vanaf woensdag wordt het kouder met meer wind en kans op regen. Dit was het NOS-journaal.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 komt op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM lunch.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 zijn we weer. Helemaal. We hebben de wereldreis weer overleefd. Zo, goedemiddag Zandvoort. Dit is ZFM Lunchtop, de 106.9. Kanaal 40 of 45, dat hangt er vanaf waar je woont. Analoog 45, digitaal 40. En natuurlijk via internet www.zfmzandvoort.nl Ja, www moet ook nog een puntje tussen natuurlijk. En dan luisteren live, of kijk live, nou, kan allebei hè. Ja. Je kan ook alleen kijken en dan hoor je niks. Je kan ook alleen luisteren dan zie je neer. Je ze ook allebei aanzetten, en dan heb je alles. Ja. Het is maandag, het is 7 oktober vandaag alweer. Time flies when you're having fun, zeggen ze dan. Verbaas mij over het feit... Waar heb ik mij het, weekend, het afgelopen weekend over verbaasd? Over de enorme belachelijke hijza over Zwarte Piet. Ik vind dat belachelijk. Ineens komen er allemaal acties van zwarte piep moet blijven en zo. Omdat er een hele kleine minderheid in Nederland is die vindt dat het moet worden afgeschaft. Omdat het zogenaamd discriminerend zou zijn. Nou ja... Ik zou tegen diegene die het af willen schaffen... wil zeggen, joh, ga lekker terug naar je eiland... of ga in de Sahara wonen van mijn part. En richt daar een staat op naar je eigen model. Zolang je hier in Nederland woont... hou je je aan de Nederlandse tradities... de Nederlandse cultuur... en de Nederlandse regels. Is dat duidelijk of niet? Zo... Maar ik trouwens wel belachelijk vind dat ik in sommige winkels nu al de spullen zie liggen. Dat vind ik nou weer wel gek. En de pepernoten. Die man die komt pas over een maand hoor. Anderhalve een maand zelfs. Die standbootje die, die ligt nog ergens in de haven. Die is nog lang niet onderweg. Sint die zit gewoon nog lekker met zijn benen op tafel er ergens waar hij woont. Weet ik veel. In Spanje geloof ik. En minstens één zin de zit op tenen op dit moment. Dus uh, wat dat betreft. Goed, oké, okay, nou, euh, dat weten we dan ook weer. Eh, laten we gewoon even lekker muziek gaan draaien. Dat vind ik veel belangrijker eigenlijk dan al dat gedoe weer. En de van, je, je, je yeah. going get stuff. Huh? Billy Ocean! Woo! De uh, 80s. En dat um, uh, nummer 1 Get stuff when the tough gets going Yes, aha, lekker Nou, daar komt ze hoor Dolly Parton 925 Nee Dolly, het is 12 tot 2 Tumble out of bed and I stumble to the kitchen Pour myself a cup of ambition And yawn and stretch and try to come to life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 en er drie is. Til hem op. Nou, ik zou het je niet aanraden. Hoi hoor, ik zou het je niet aanraden. Pasje je rug. Ze zeggen dat jij...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 Te zeg maar wat je zeggen wil De twijfel de tijd blijft stil Hadden we nu van verlangen Uh, Til me op. heet dat liedje? <laughs> en uh, dat is van uh, de drieërs. Maar well, ook nog. En and dit is Andrew Gold. Thank you for being a friend. for being a friend. Travel down the road and back again. Your heart is true. You're a pal and a confidant. You stand up and take a bow. Het leuk met vrienden, natuurlijk. Ja. Als je vrienden hebt, natuurlijk. is leuk hoor, lunchen met vrienden. Straks om half één gaan we u vertellen wat het weer wordt. En misschien dat uh, ook onze razende reporter uh, Joop nog in de uitzending komt. Dat weten we nooit van tevoren natuurlijk, maar daar komen we vanzelf achter. de Beatles. Natuurlijk van het album Revolver uit de, uh, Nee, niet waar. Van het album Rubber Soul uit 1965. Zo moet ik het zeggen. Wel netjes wel. Goed vertellen, anders heb je het geen nut. En nummer, dat nummer, heette Drive My Car. Dit is de nieuwe van Anouk. Alweer hoog in allerlei top 40's en zo. Wigger became a rock and roll singer Nieuwe single van Jackie. Radio 2 is op dit moment uh, talent van de week. En uh, dat die Radio 2 dat is wel leuk. Want ze heeft een nieuw album gemaakt. Dat heet Living in a Love Song. Die plaat hebben we al een aantal keren gedraaid natuurlijk. Um, het is een leuk liedje. En het heet I Don't Want To. En dat is, uh, ja, dat is haar nieuwe single. Ja, weet je dat ook weer. Hè? En daarvoor hoorde u de nieuwe van Adoek. Dan nieuwe van Danoek en dat heet Wigger. En Wigger, als je de weg... 2G's weg laat, heb je weer. Ja, zo Wier. is dat. Ja. Nee? nee. Ja. Wigger. Wigger. Dat is met Wier. een I. Oh ja. Daar staat een Wier. Oh, dat is ook goed. <laughs> Mag ook. Buitenwillig. Uh, ja, ook vandaag is het uh, rustig herst weer, dankzij een hoge drukgebied dat met de kern net ten oosten van ons land ligt en met een uitloper tot over onze streken. Na een grijze start komt in de loop van de ochtend de zon weer tevoorschijn. Het blijft droog en de wind is hooguit zwak uit het zuidwesten. De temperatuur stijgt naar een aangename 19 graden. Vanavond en de komende nacht zijn er flinke opklaringen... maar tegelijkertijd neemt de kans op nevel en mist weer toe. Het blijft nog steeds droog en de wind neemt toen na matig temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen we beginnen we de dag wederom met nevel, waar later de zon makkelijk doorheen komt. Het blijft droog en er waait een matige zuidwestenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Woensdag wordt de invloed van een naderende depressie merkbaar. Daardoor zijn er wolkenvelden en in de middag en zeker in de avond gaat het regenen. De west- tot noordwestenwind neemt toe naarmatig in de in het binnenland tot vrij krachtig aan zee. En de thermometer blijft steken bij 15 graden. Dikke trui wel. Wat zeg je? Dikke trui wel. Uh, ja, het, is weer bij, het, het wordt weer truien weer, ja. Deze nieuwe album. We kunnen niet genoeg de tijd. Dat We geen mobiele telefoons hadden en zo. Toen de tijd noemden ze dit Nichterok, geloof ik. Ja, ja toen de tijd noemden ze dit Nichterok. Dat kan ik me nog wel herinneren. Uh, dat hij zich nogal extravagant opmaakte en zo. En uh, nog van die andere figuren die daar uh, een beetje bij hoorden. De suite, onder andere. Die zat ook een beetje in die richting. Het begon eerst uh, heel zoetjes en heel lief... maar dat werd uh, steeds ruiger allemaal. Uh, Oké, okay, begin jaren 70 dus. En uh, dat was toch wel een mooie tijd hoor. Ook weer qua muziek en zo. Maar goed, 2013 uh, brengt ons ook af en toe hele mooie dingen. Waaronder dit van Niels Geuzenbroek. Take Your Time, Girl. Het is echt een mooi liedje. Sound Ik vroeg me altijd af. Stil, Anouk, een mond. Um, ik vroeg me altijd af wat dat geluidje. Nou hoorde Ik de, Ik weet niet of het waar is, hoor. Maar ik hoorde het toevallig gisteren op de radio. Verklaarden ze dat als dat dat, uh, dat dat geluid moet voorstellen van zijn vriendin die zwanger is. Nou ja. Ik weet niet of het waar is, hoor. Maar dat hoorde ik gewoon. Dus als ik leeg, dan lieg, lig ik in commissie. <laughs> ja, zo is het ook nog eens een keer. Goed, het is uh, nog steeds uh, lekker maandag, jongens. Gefeliciteerd uh, met de maandag. Het is mooi weer. En. Uh, daar komt nu een uh, witch queen binnenlopen. Ze hebben een beetje blaren onder de voeten, want ze komt uit New Orleans. de <mys> Hele mooie dingen wordt. het ogenblik. Vind ik toch wel zeker. In Nederland ook. Dit is uh, Birdie. Um, Jasmin Bogarde heet ze uh, officieel. Uh, ze is familie van een beroemde acteur. Nichtje. Um, Dirk Bogarde. Ik kent u wel waarschijnlijk. He? Ik weet nou zo gewoon niet in welke film hij gespeeld hebt. Maar uh, in ieder geval is wel een beroemde acteur. En uh, nou, daar is dit een nichtje van. en uh, noemen dat heet Wings. Ik vind het geweldig. Ja, ik vind het echt geweldig. Ik vind het echt. Geweldig. Ja, prachtig. Komt trouwens van een nieuwe CD en die heet, uh, die heet uh, The Fire Within, ja, zo heet hij. En daarvoor hoort u natuurlijk. Redbone met The Witch Queen of New Orleans. Dit is Status Quo. I en Bolland uh, dit, dit liedje, want die hebben het ook opgenomen. die hebben het volgens mij ook geschreven zelfs. En uh, dit was dan natuurlijk de versie van Quo, Jawel. En ja, dit is de two Door Cinema Club. So it's over. I didn't it's so much colder. Changing of the Seasons. But it was no